Twee uur, Mark Visser met het NOS-journaal. In België wordt sinds afgelopen avond weer onderhandeld over een nieuwe regering. Formateur Rupo heeft op verzoek van koning Albert besloten om toch door te gaan. Maandag nog dienen die zijn ontslag in, omdat de zes onderhandelingspartners... geen compromis konden bereiken over de begroting. Sinds zes uur zit Rupo weer met de zes onderhandelaars om tafel. Volgens Belgische media gaan ze naar verluid door tot er een akkoord is bereikt.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 De oppositie gelooft niet dat de verkiezingen iets zullen veranderen en had daarom opgeroepen tot een boycott. De Marokkanen konden kiezen uit 30 partijen, Het lijkt er niet op dat één daarvan de absolute meerderheid haalt. Koning Mohammed had de verkiezingen met een jaar vervroegd en daarmee probeert hij te voorkomen dat de onrust in de Arabische wereld overslaat naar Marokko. In de Verenigde Staten is de eerste dag van de kerstinkopen met geweld begonnen.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 Nachtvluchten. Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom bij onze uitzending deze week. Er staat u weer een heerlijke radionacht te wachten. Wat dacht u van Henk van Os in het laatste uur? Straks tussen zes en zeven, de voormalig museumdirecteur en kunsthistoricus... is de hekkensluiter van onze themamaand Kijk op kunst. Daarvoor een documentaire getiteld Veranderend Turkije... Tussen vier en vijf Oscar Harris in Helden van Toen. Zometeen van drie tot vier twee creatieve zielen uit vervlogen tijden. Acteur Herbert Joeks en kunstenaar Henk Potters. En in dit uur gaan we ook terug in de tijd, ietsje verder zelfs nog. En dat doen we in een aflevering van Vlucht in het Verleden. We maken een radioreis langs historisch materiaal van 26 november door de jaren heen. We beginnen. Exact 56 jaar geleden in 1955... werd namelijk op die dag een aflevering uit de hoorspelserie... Sprong in het helal' uitgezonden. Geschreven door Charles Chilton in een vertaling van de heer Peller... en Leon Povel nam de regie voor zijn rekening. Deze aflevering is uit de eerste serie met de overkoepelende titel Operatie Luna... We gaan terug naar 26 november 1955. Luistert u naar Vliegende Schotels. Mitchell, Jeff Morgan, Jimmy Barnett en Dr. Matthews... die per atoomraket naar de maan zijn gereisd... beleven daar vreemde dingen. Herhaaldelijk bemerken ze de invloed van een onbekende macht... die hun radioverbindingen verstoort... en een vreemde muziek doet horen... vreemde dingen doet zien en beleven... en die uiteindelijk hun terugkeer naar de aarde verhindert... door voor de start van de maan... het hele mechanisme van hun raket stop te zetten. Bedreigd door gebrek aan zuurstof brengen ze vervolgens dertien dagen opgesloten in de raket door. Plotseling blijkt het mechanisme van hun voertuig weer te werken... maar juist als ze willen starten... ontdekken ze dat zich in een krater in hun nabijheid... een ruimtevaartuig bevindt. Ondanks de waarschuwingen van Jimmy en de dokter... besluiten Jeff en Mitch alvorens te vertrekken... het geheimzinnige ding van dichtbij te bezichtigen. Ga toch niet, Jeff. Het is te gevaarlijk. We kunnen nu nog veilig vertrekken. Maar wat zal er gebeuren als jullie onverwacht opgehouden worden? Je weet toch dat we nauwelijks genoeg zuurstof over hebben om de aarde te bereiken? Een paar uur meer of minder zullen we het toch niet doen? We kunnen als kans als deze niet onze neus voorbij laten gaan. We komen later toch wel eens hier terug. Ja, maar of dat ding er dan nog is? Nou, enkele foto's ervan nemen is toch wel het minste? Ja. Er is toch geen gevaar bij? Het? Goed dan, Jeff. Jeff, jij bent de baas. De snappen jullie maar in je ruimtekostuums. Ik zal de luchtsluis bedienen. Goed zo, dokter. En jij, Jimmy, blijf aan de radio. Okay. Probeer de aarde te pakken te krijgen. En vertel wat er aan de hand is. Dokter, het fototoestel. Dank je. Volg al onze bewegingen door de periscoop en zet de bandrecorder aan. Zorg dat ieder woord wat we spreken opgenomen wordt. Okay. Komt in orde. Ja, nou, en maak u hier verder geen zorgen. We blijven op eerbiedige afstand van het ding. Alleen wat foto's en dan komen we terug. Hallo, hallo, aarde. Hallo, aarde. Raket Luna roept u... Raket Luna roept Van Australië. Raket Luna roept u vanaf de maan. Anval, alsjeblieft, dit is een SOS. Wij luisteren. Hallo Luna, hallo Luna. Wij horen u. Hé hey dochter, kom Dij hier. Dijk. Ik heb u ja. te pakken. Hallo. hallo, wij ontvangen u, maar zeer zwak. Wie bent u? Dit is weer station OXL op Groenland. Wij verstaan u uitstekend. Onze gelukwensen... Wij hadden gehoord dat er iets met u gebeurd zou zijn. Er zal iets met ons gebeuren als wij niet vlug geholpen worden. We zijn nog steeds op de maan. We zijn veertien dagen hier vastgehouden zonder contact met de aarde... door een storing in onze krachtcentrale. Kunt u ons helpen? Wij zullen ons best doen. Wij staan in voortdurende verbinding met het Meteorologisch Instituut te Londen... en brengen uw mededelingen daaraan over. Goed zo. Meld hen dat wij contact zoeken met onze basis in Wangawalla in Australië. Vraag aan hen Wang Gawala op de hoogte te brengen. Maar dringend, dringend. Hé, hey Jeff. Ik heb de krater en het ding op het scherm. Kunnen jullie het ook zien? Hoe ziet het eruit? Nou, precies als op het scherm. Het is rond ongeveer 12 meter in doorsneden... Zo'n wat drie meter hoog. is oh ja, dokter. Ja. ja, het lijkt inderdaad op een kadetje, maar dan uh, van metalen met een koepel erop. Nee. Mitch maakt er op het ogenblik foto's van. Zeg, kun je me verstaan? Ja, dokter. Ja. Ja. Oh, ja. Ja, het ja. wordt. Nou, maar je, het ziet er volkomen glad uit, hè. Geen deuren of naden. Oh. Wel zoiets als ramen of patrijspoorten langs de onderkant van de koepel. Nou, en het ligt op de bodem van de krater. Het ja. geeft geen teken van leven. Jij bent toch voorzichtig, joh. We gaan het nu iets uh, dichterbij bekijken. Ja, pas op, voorzichtig, Jeff. Ja, wees maar niet ongerust. We kijken wel uit. Ongelooflijk, Jeff. Zoiets had ik nooit gehoopt. Dit is het bewijs dat er ook elders in het heelal leven is. Zal ik in de krater afdalen? Ja, dat is goed, maar blijf beneden staan, hoor. Probeer niet op je eentje dichtbij te komen. Hé, hey, Jeff, wat gaan jullie nou doen? Hallo, Luna. Hallo, raket Luna. Hier, Wangavala, controlekamer. De controle, dokter, de controle. Wij hebben We hebben hem. u vanaf de basis Wangavala. Hoort u ons? Uh, hallo, controle, hallo. Hier spreekt Jimmy Barnett van de Maan. Uh, waar hebben jullie al die tijd gezeten? Waar wij gezeten hebben? Waar hebben jullie gezeten? We hebben voortdurend geprobeerd jullie te pakken te krijgen. Maar niets. Wat is er gebeurd? Waarom zijn jullie niet gestart? We konden niet. De hele zaak stond stop. Er was geen beweging in te krijgen. Maar nu is alles weer geloden. Gelukkig. Jullie zijn meer dan een week over tijd. We hadden jullie al afgeschreven. Kom, kom. Alles is in orde, hoor. We staan op spring om te vertrekken. Hoi. We wachten op jullie bericht. Dat zal nog even duren. Jeff en Mitch zijn juist naar buiten gegaan. Maar ze komen direct terug. Naar buiten gegaan? Waarom? Ja, daar is buiten iets dat lijkt op een ander ruimtevaartuig. Ze nemen er nu foto's van. Een ander ruimtevaartuig? Waar vandaan? Soms van Venus? Ja, ik weet het niet. Zeg, geloven jullie me niet? Het schijnt jullie in alle geval goed te gaan dat jullie nog moppen kunnen tappen. Maar wat doen Jeff en Mitch nou eigenlijk? Ik zei je toch al dat ze buiten zijn en naar die. Verdraaid! Ha, hallo, aarde! Hallo, aarde! Jimmy, dat ding. Kom hier, kijk eens. Ja, dokter, maar die, die vervloekte muziek. Kijk naar het scherm, hè? Huh? De koepel. Hij gaat open. Zie je het? Lieve hemel. Langzaam maar zeker gaat hij open. Ja, iemand of iets moet in dat ding zijn. Ja, ja. Hallo, Jeff. Hallo, Mitch. Oh, jullie mee? Beweeg jullie niet? Blijf staan waar je staat. Blijf staan! Oh, gelukkig. Jeff, Mitch. Hallo, dokter. Hier is Jeff, hoor je hè? Ja, Jeff. Ja, ik heb je al, een, uh, al geroepen, maar je gaf geen antwoord. Ja, dat was die verdraaide muziek weer, Jeff. Oh. Zeg, hebben jullie dat gezien, die, uh, die koepel? Ja, hij is opengegaan. Hè. Hij schoof of, of, of gleed uit elkaar. Hè? Hey, kom toch terug, Jeff. Kom toch terug, alsjeblieft, Jeff. Ja, wat, wat dink je, Mitch? Ja, nee, jij kunt doen wat je wilt, maar ik ga niet terug. Nu zeker niet. Dan gebruik toch je verstand, Mitch. Kom terug, Jeff, en breng hem mee. Ik denk er niet ja, aan. Blijven ze er nou toch? Ja, als jij soms bang bent, Jeff. Bang? Nee, dat niet. Als er iets in dat ding is iets dat vijandige bedoelingen heeft... We zijn toch niet gewapend? Ah, zie je wel. Meneer is bang. <laughs> nou, ik niet. Ik ga daarheen. En als er niks uitkomt, ga ik erin. Nee, dat zie je wel later. Porter gaat weer vertrekken met die vee daar. Wie zal me ja. dat beletten? Jij soms? Ja, ik. Ja. Nou dan, probeer het eens. Pff, Mitch, wees toch verstandig. Ik ga. Bonjour. Hier, Mitch. Hier, Mitch. Je Jeff, je maar staan niet vechten. Jullie kostuums. Ze gaan stuk. Jeff. Jeff. Hoor je dat, Jeff. Als je geweld gebruikt, dan heb je kans dat we er allebei aan gaan. Zo, dat is verstandiger. Oh. Die herrie zou je niks maken. Wat een eigenlijk, Mitch. Maar dat ligt toch nogal voor de hand, Jeff. Jarenlang heb ik gewerkt aan onze raket. Alles heb ik ervoor opgeofferd om te kunnen afbouwen. En dan, als we hier zijn, vind ik er hier nog een. Een heel andere. Waarschijnlijk bevatten een massa gegevens voor de ruimtevaart die ik nog niet ken. En nou zou jij willen dat ik zomaar terugging en terug naar de aarde, zonder er ook maar een blik van dichtbij op te hebben geslagen. We hebben er toch foto's van graag, Mitch? Foto's, jawel. Wat heb ik aan? Ik wil het ding zelf van dichtbij zien. Het eromheen lopen, het aanraken, het onderzoeken. Nee Mitch. nee, Mitch, Mitch, met die koepel open. Ieder moment kan er iets of iemand uitkomen. Dat waag ik erop. Nou, ga je mee of niet? Ik, ik, Ja, ik ga mee. Jeff, laat dat nou toch... Uh, luister eens, Mitch. Ik blijf bij de rand van de krater staan. Jij kunt tot bij het ding gaan... Maar je moet me iets beloven. Ga niet waar ik je niet kan zien. Goed dan. Dat is tenminste beter dan helemaal niets. J Jullie hebben het beide gehoord, hè? Jij, dokter, en jij, Jimmy? Ja, ja. Nou dan, Mitch. Maar voorzichtig. Kijk, Jimmy. Huh? Mitch gaat nu vanaf de zijkant van de krater op het ding toe. Wat heeft hij dat nou toch aan? Hallo, Jeff. Ja? Hallo, Jeff. Ja? Alles wel? Ja, tot, tot nog toe, ja. En jij, Mitch? Oké. Okay. Nog een paar passen. Ja, ik ben er. Het is inderdaad van metaal gemaakt. Een soort aluminium, zou ik zeggen. En stevig ook. Zeg, Mitch. Doe dat nog eens. Klop nog eens. Waarom? Ik hoorde het. Ik hoorde hier kloppen. Dat kan niet. Dan zie je toch geen dampkring. Het geluid kan zich hier niet voortplanten. Ik, ik heb het ook niet van buiten af gehoord, maar door de radio. Wat zeg je? Ja. Hebben jullie beiden het ook gehoord? Ja, ja. Doe, doe het nog eens, Mitch. Klop nog eens. Ja, nou hoor ik het waarachtig ook. Eerst dacht ik dat het een trilling in mijn kostuum was, maar het komt over de radio. Hoe zou dat kunnen? Ja, dat is wel te verklaren, Mitch. Kijk eens, ofwel het hele ding is een zendstation... of er zit een zender in die de klopgeluiden opvangt en uitzendt. Jeff, ik denk dat ik er eens omheen loop. Dat doe je niet, Mitch. Dan kunnen we je hele poes niet zien. Een paar minuutjes maar... Weet je wat? Ik zal de hele tijd blijven praten, dan horen jullie wat er aan de hand is. Ach, pas toch op, Mitch, doe het toch niet! Gekheid, ik ga. Ja, alles is hier precies hetzelfde. Ook geen ingang. Hé. Hey. Wat is er, Mitch? Een intrekbare ladder. Net als bij onze raket. Hoe je dat, dokter? staat uit. Het lijkt wel of ze willen zeggen, kom binnen. Uh, niks van aantrekken, Mitch. Loop door. Oh, daar gaat het. Jeff, hij is toch de ladder op. Ik zie hem. Zijn hoofd komt juist boven de achterrand van het ding uit. Wel verdraaid. Zeg, Jeff. Ja? Ik kan erin kijken. In de cabine. En wat zie je? Niets. Absoluut niets. Een ronde cabine met een effe vloer. kale wanden en, uh, en een ladder erin. Ik ga naar beneden. Ben je nog gek niet doen, Mitch. Gaat u er toch in? Zo. Ik ben er. Het is hier toch niet zo kaal als ik eerst dacht. De wanden bestaan uit een soort ach achthoekige panelen. Alle van enigszins verschillende kleur. Aan de bovenzijde van ieder paneel zijn twee rijen knoppen. Raak ze niet aan, Mitch. Pas op. Dank je dat ik zo gek zou zijn. Ja, ik vraag me alleen maar af waar de bemanning kan zitten. Als er tenminste iemand aan boord is. Niets daarvan te zien of te horen. Zeg, weet je wat? Dit ding kon wel eens draadloos bestuurd worden. Ja, dat ja, zou kunnen, maar door wie dan? En waar vandaan? Ja, weet ik dat. Ik zal de cabine eens nader onderzoeken. Misschien is het alleen maar een luchtsluis of zoiets. En is het verblijf van de bemanning ernaast of eronder? Oh, hemel dokter... Daar is die muziek weer. Jeff, Jeff, die muziek is er weer. Ik hoor ze. Dan gaat weer iets gebeuren. Oh. Hallo. Hallo, Mitch. Hallo. Hoor je me? Ik ben het, Matthews. Hallo, Mitch. Hallo. Het is opgehouden. Nu zul je ons wat kunnen horen, denk ik. De dokter, roep hem nog eens op. Hallo, Mitch. Mitch. Oh, daar heb je man. Hoe Hoi, ons. Oh, Jeff is al best. Ja. Mitch. moet je het ding binnengaan. Hallo, Mitch. Waarom zo angstig? Er is hier niets waar je bang voor hoeft te zijn. Niemand van ons heeft iets te vrezen. Is dat niets? Wat praat Dit vaartuig is alleen maar anders dan het onze. Volgens andere principes gebouwd. Ik weet het niet. Zijn magnetisch veld schakelt onze instrumenten uit. In hoeverre hangt er vanaf hoe grote kracht is die hier wordt aangewend. Zeg met! hoe weet je dat allemaal? Oh, dat is toch heel eenvoudig. Nou, ik kom eruit, Mitch. Of ik kom er ook in. Niet doen. Dat zou vragen zijn om moeilijkheden. Blijf waar je bent. Probeer niet dichterbij te komen. Wat heeft hij toch, Jeff? Wat heeft hij toch? Is hij helemaal gek geworden? Ik, ik, ik weet het niet. Staat de bandrecorder aan, dokter? Neem ieder woord op dat hij spreekt. Ja, hij staat nog steeds aan, Jeff. Dit vaartuig komt van een andere wereld. Miljarden mijlen hier vandaan. Honderden lichtjaren. ...van de andere zijde van het heelal. Maar dat kan toch niet, Mitch? Dat zou een reis betekenen van duizenden jaren. Jij weet toch net zo goed als ik dat dat onmogelijk is? De tijd, dat is het geheim van dit vaartuig. Het reist door de tijd. Je vertrekt daarmee. ...en het volgende ogenblik ben je duizend jaar verder. Of tweeduizend jaar terug. Mitch, kun je me dat verklaren... Wat heeft dit nou alles te betekenen? Verklaren? <laughs> Kun je een wiskundig probleem verklaren aan een aap of een voorhistorische holbewoner? Voorhistorische holbewoners, ja, dat zijn jullie. Even heeft het tegen ons? Wat doen jullie hier eigenlijk? Waar komen jullie vandaan? Lieve hemel, dokter, ik geloof dat hem in zijn bovenkamer geslagen is. Wat moet ik doen? Ja, de, de pater, Jeff, blijf met de pater. Ja, goed, dokter, ik zal mijn best doen. Mitch. Je weet toch dat wij van de aarde komen? Zo. Eerst dachten wij ook dat het geval was. Maar dat leek bijna onmogelijk. We hebben er niets meer van. Daarom meenden we later dat jullie van een andere planeet kwamen. Misschien verwondert je dat. Maar leven bestaat overal waar het ook maar de geringste kans krijgt. Dachten jullie soms dat die kleine planeet van jullie enig in dat soort is? Er zijn miljoenen sterren. Ieder met hun eigen planetenstelsel. Miljoenen planeten waarop leven bloeit. Moet stapelgek zijn. Mits de enige ons die alleen maar op materiële bewijzen bouwde. Stil, Jimmy. Hij hoort ieder woord dat je spreekt. Huh? Jullie schijnt dat alles ongelooflijk te vinden. Holbewoners. Holbewoners? Waarom verstoren jullie eigenlijk de vrede van jullie zusterplaneet? Wat zoeken jullie hier? Wij doen hier wetenschappelijk werk. We maken foto's. We onderzoeken de mogelijkheid om eventueel de zijner tijd hier een basis te vestigen. We te zoeken naar brandstof, metalen, radioactieve materialen. We hebben die nodig. De zijner tijd. Jullie weten niet eens wat tijd is. Oh. Jullie hebben nog heel wat te leren. Materialen. Jullie bent nu al bezig jullie eigen planeten in stukken te rijden. te vernielen. En nu willen jullie hetzelfde hier gaan doen. Wees voorzichtig, aardbewoners. Er zijn dingen die jullie niet begrijpen, niet kunt begrijpen. Die geen wezens ooit zullen kunnen begrijpen. Die slechts in een driedimensionale dimensionale wereld leven. Ik begrijp er niets van, Jeff. Het gaat mijn verstand boven. Wat, wat bedoel je, met nou, Al die panelen en knoppen. Deuren zijn er hier blijkbaar niet Als er een mogelijkheid is om verder in dit ding door te dringen Kan ik ze met de beste wil ter wereld niet ontdekken hey, Kom maar uit, meisje. Er, onmiddellijk Eruit komen, ja. al? ik ben er net in Kom maar uit, zeg ik je Versta je me niet? Jeff, ik, ja, ik kom, ik kom op Daar komt die Jeff, Het was sprong Pas op, meisje. denk om je kostuum Lieve hemel, Jeff, dat ding leeft Het huh? begon opeens te trillen dokter, Kijk eens, de koepel gaat opeens dicht Ja, de rentel nou, zeg er. Daar was ik net op tijd uit. Laten we terug naar de raket, voordat, uh, voordat we allemaal de kluts kwijtraken. Heus, Jeff. Ik ben er nog een minuut in geweest. Ik sprak amper met je toen ik het ding levend voelde worden... En toen sprong ik er direct uit en holde naar je toe. Ja, maar, maar alles is op de recorder opgenomen. Is het niet, dokter? Ja, natuurlijk. Nou, draai hem dan eens af. Laat Mitch het zelf horen. Goed. Hier komt het, Mitch. Hallo, Jeff. Waarom zo angstig? Er is hier niets waar je bang voor hoeft te zijn. Niemand van ons heeft iets te vrezen. Is dat niet zo prachtig? Ja. Dit vaartuig is alleen maar anders dan het onze. Volgens andere principes gebouwd. Ik het zijn niet... magnetisch veld schakelt onze instrumenten uit... Verre rent er vanaf hoe groot kracht is die hier wordt aangewend. Zeg, Mitch, hoe weet je dat allemaal? Oh, dat is toch heel eenvoudig. Genadige hemel. Heb ik dat allemaal gezegd? Je hoort toch dat het jouw stem is? Ja, maar dat heb ik toch nooit gezegd? Ik kan het niet geloven. Valt het je niet op, Mitch? dat het precies klopt met wat, het, wat er gebeurde met het dagboek van de dokter. En met mijn belevenis in de krater. Die hele geschiedenis moet iets te maken hebben met het begrip tijd. Al snap ik het niet precies. Ja, maar de muziek dan, die Jimmy het eerst hoorde... en die wij later allemaal hebben gehoord. Ja, ja, hoe staat dat mee? Wat heeft hier ermee te maken. Ja, ja dat, dat weet ik ook niet. Waarschijnlijk houdt hij verband met hun krachtbron. Misschien kan dat ook telkens een poging geweest zijn... om verbinding met ons te krijgen. Via Mitch zijn ze nu daarin geslaagd. Ja, maar wie zou dat zijn? Dat, dat, dat hebben we toch gehoord. Wezens van de andere zijde van het heelal... die de kunst verstaan door de tijd te reizen. Ja, dat is eigenlijk ook, als je goed nadenkt... de enige methode om dergelijke afstanden te overbruggen. Ja, maar waarom willen ze ons telkens laten schrikken? schrikken. Ja, nou, ja, als je het mij vraagt en ze net zo verbaasd geweest... ons nu hier aan te treffen als wij het over hen zijn. Ja, ik denk dat ze daardoor zijn geschrokken, evengoed als wij... en meenden ons zo weg te kunnen krijgen. Ja, maar als ze nou door de tijd kunnen reizen... dan moeten ze toch intellectueel hoger staan dan wij... en hoeven ze er voor ons niet bang te zijn? En, ja, dat weet ik nog niet zo precies, Jimmy. Ze kunnen wel een ander soort kennis bezitten dan wij... zonder noodzakelijk hoger ontwikkeld te zijn. Ja. Het een sluit het ander niet uit. Misschien, ik weet het niet, Een raadselachtige beweging, dat weet ik wel. Mijn mannen... Ik geloof dat het nu tot de hoogste tijd wordt dat we vertrekken. Ja, jullie ook, ja. Jullie schijnen alle ons zuurstofprobleem vergeten te zijn, hè? Ja, maar als ze ons nou maar laten vertrekken, hè? Je kunt nooit weten. Nou, in elk geval proberen we het. Kunnen we nog, zoals afgesproken, één keer om de maan cirkelen, dokter? Voordat we naar de aarde terugkeren? Het is een kwestie van hoog... hoogstens een paar uur. En we zullen in staat zijn de mannen der wetenschap zekerheid te geven... Zou het gaan met de zuurstof? Nou ja, jullie straks met niet meer dan een te tevreden zijn. En wat uh, denkt jullie, Mitch en Jimmy? Nou, vooruit, maar. Ja, goed. Als het tenminste is. Nou, he? goed dan. Ieder is een kooi en vastgestoerd. Nou, het verschilt niet veel van de andere zijde van de maan, hè? Kraters en bergen, kale vlakte. is allemaal precies hetzelfde. Eerlijk gezegd had ik ook niet veel anders verwacht. Het gaat er alleen maar om zekerheid te hebben. Hé, hey, Jeff. Hm? Kijk eens. Daar, bijna recht onder ons. Tjong, uh, de grootste krater die ik ooit gezien heb. Copernicus is er niets bij, zeg. Ja, zeg. En kijk eens. Hij is vol met kleine kratertjes. Allemaal keurig op rijtjes. Ze zijn genaardig. Kraters liggen wel vaak in een rij, maar toch niet zo regelmatig. Nee, dat is niet natuurlijk. Gelijk heb je, Jeff. Natuurlijk is het helemaal niet. Vooral niet dat ze zich bewegen. hè? Huh? Wat? Ja, zie je niet dat ze omhoog komen? Je hebt gelijk. Het zijn geen kraters. Het zijn ruimtevaartuigen. Precies dezelfde als dat wat in onze nabijheid geland was. Zeg, het zijn vliegende schotels. Een, een, een paar, een paar dozijn, ja. En ze steken oh. snel. Ze komen op ons af. Ja. Ja, en hoe dat verder ging bij sprong in het heelal... kon u op 3 december 1955 in het volgende deel van deze serie horen... met de titel Verloren in de Eindeloze Ruimte. In deze aflevering hoorde u de stemmen van Jan Borges, Louis de Bree, John de Vreese, Maarten Kaptein en Paul van der Lek. We gaan verder met onze radioreis langs 26 november door de jaren heen. We komen terecht in 1959. Toen sprak minister Luns over het Europees parlement in Straatsburg. Jan Heijn deed voor de AVRO verslag. Hier is Straatsburg. Deze week is, zoals u allen weet, het parlement van Europa bijeen... En sinds maandagochtend zijn minister Runs en zijn medeministers uh, in vergadering geweest. Uh, eerst als afzonderlijke ministers van Buitenlandse Zaken, daarna als raad, het toporgaan van de Europese Economische Gemeenschap. Uh, deze vergaderingen hebben geduurd tot dinsdagmiddag laat. Uh, de daaropvolgende dag is de, ik zou bijna zeggen, beruchte bijeenkomst geweest van het parlement en de raad van ministers. om tot een gesprek te komen om verschillende in de loop van de maanden gerezen moeilijkheden uit de weg te ruimen. En ik zou uh, zijn excellentie, de minister van Buitenlandse Zaken van Nederland... Uh, meester Luns willen vragen. Uh, wat is nu het karakter van deze zitting geweest? En uh, wat zijn uw algemene indrukken daarvan? Ik uh, mag eerst opwijzen dat wij reeds... sinds gistermiddag met de parlementsleden, dus met het parlement in vergadering bijeen zijn. En dat die vergadering nog deur duurt... ...tot vanavond vrij laat. U heeft erop gewezen dat we eerst bijeen zijn gekomen als minister van Buitenlandse Zaken... ...en daarna als de ministerraden met collega's van Economische Zaken... ...van de EEG en van de Euratom. En sinds gistermiddag dus hebben wij de samenspraak gehad met het Europese parlement. U heeft gewezen op moeilijkheden. Ach, die moet u niet zo zwaar nemen. Uh, een parlement, en zeker een Europees parlement... En zeker een parlement dat maar betrekkelijke bevoegdheden heeft... ...heeft nogal eens de tendentie om zich over verschillende zaken te beklagen. Maar ik zou willen wijzen dat er voortgang is te bespeuren. Neemt u eens deze samenspraak. Vroeger, niet ten onrechte, maar misschien niet wijs... ...vroeger hebben de regeringen steeds geweigerd in een soort debat met het parlement in te gaan op algemene problemen... die niet direct onder het parlement vielen. En dit is nu dus veranderd. Men heeft dus een, een groot debat gehad, een samenspraak... waarin de uh, verschillende fracties van het parlement zich hebben geuit. En ook van de regeringstafel, voornamelijk door de, de huidige president... minister Pella, is geantwoord over de problematiek... van de Europese gemeenschappen, over de wens tot eenwording. ...van Europa over klachten of beter gezegd suggesties om daartoe sneller te komen. Maar excellentie, als ik u in de reden mag vallen... Uh, ...er blijft toch een algemene klacht bestaan... Uh, ...die uh, slaat op het gebrek op de onmogelijkheid om sancties te treffen... Uh, van het, ...door het parlement zelf. Uh, ziet u in een verre toekomst of wellicht in een naaste toekomst daar een oplossing voor? Ja, ja wat u me daar vraagt daar moet ik u op antwoorden dat dat wel een verre toekomst zal zijn. Want wat zouden die sancties zijn? Zou men het vertrouwen moeten opzeggen? Vergeet u niet, wij komen daar niet als een, als een, een soort ministerraad... die verantwoording heeft af te leggen. Er is ook geen budgetrecht. Dus het is een groeiende zaak. Maar eh, ik herhaal, men gaat thans veel dieper in... ...op de kwesties ook van de zijde van de regering. En er waren bijvoorbeeld er waren hier elf leden van de zes regeringen aanwezig bij het debat. En dan worden in de vorm van, van wensen en moties kenbaar gemaakt... ...en daar houden de regeringen rekening mee. Zo is ongetwijfeld te danken geweest aan... Het, het op vele gelegenheden naar voren brengen van de zijde van het parlement... naar diepere consultatie, dat thans daaraan begin is gemaakt. Zou het probleem niet een zeer grote stap naar voren gaan... Uh, dichter bij zijn oplossing komen... als er algemene uh, Europese ver directe verkiezingen voor het parlement... Uh, zouden worden uitgeschreven? Gedeeltelijk, gedeeltelijk. Want als een van de voordelen wordt geacht... dat er dan een hechtere band zal zijn tussen de parlementsleden en hun kiezers. Ik weet het eerlijk gezegd niet. Ik geloof veel eer dat reeds stands, en dat is een verheugend teken... tussen de verschillende nationale leden van de groepen, in, van de zes dus. uh, Misschien druk ik me verkeerd uit. Ik bedoel dat, dat uh, neemt u eens de fractie van de ChristenDemocraten... waarin de protestants-christelijke en de katholieke verenigd zijn... dat in die groep al een grote, een grote mate van homogeniteit is... De, hetzelfde geldt voor de socialistische groep en hetzelfde geldt voor de liberale groep, de drie grote verdelingen. Maar het zal natuurlijk wel een, een, een, een verdieping teweeg brengen, algemene verkiezingen voor het Europese parlement. Uh, dan geloof ik, tegen die tijd zullen de regeringen toch ernstig over moeten denken om het statuut meer inhoud te geven. En met name wat meer bevoegdheden aan de Kamer, maar dat is een, een, een muziek voor later. Muziek voor later. De juiste componisten daarvoor lijken soms ver weg. U hoorde minister Luns op 26 november 1959. Hij heeft nog lang van de politieke ontwikkelingen binnen Europa kunnen genieten... want in 2002 overleed hij op 90-jarige leeftijd. In Brussel. Want van terugkeer naar Nederland moest hij helemaal niets hebben. We gaan verder met onze tijdreis door Radioland. En we komen aan bij 26 november 1962... met een compilatie van de nieuwsberichten van die dag. Hier is Hulversum 1. Vandaag radiokrant voor Nederland. Uitgegeven door de NCRV. 14e jaargang nummer 29. Radio en tv gaan nachtbraken voor een goed doel. Hier is het Rijngebouw in Amsterdam. Op het ogenblik luisteraars is er een persconferentie aan de gang... als inleiding op de openingsmanifestatie van de grootscheepse actie van de AVRO... Open het dorp. Een actie die als unicum in opzet en uitvoering in het nieuws is... en die om half negen zal beginnen. Het doel is de start mogelijk te maken van het stichten van een dorp op de Veluwe bij Arnhem... voor blijvend lichamelijk gehandicapten van alle gezinten vooral kinderen. Vlak voor de persconferentieluisteraars is het ons gelukt om even een kort praatje te maken met dokter Klapwijk, geneesheer directeur van de ons ook zo bekende Johanna Stichting in Arnhem. Dokter, hoe bent u eigenlijk op deze gedachte te komen? Meneer Felderhof, toen ik midden 1959 in de gelegenheid werd gesteld om met hulp van velen het revalidatiecentrum voor kinderen de Johanna Stichting te maken tot een volledig geoutilleerd revalidatiecentrum en toen wij zoveel ...goede dingen konden brengen voor die lichamelijke gehandicapten... ...die weer naar de maatschappij terug kunnen om daar gelukkig te worden... ...toen kon men van ons verwachten dat wij ook dachten aan die mensen... ...die niet via revalidatie weer een gelukkig leven in deze maatschappij kunnen hebben. En deze mensen, waar vertoeven die nu thans? Oudere kinderen verblijven nog bij hun, hun ouders... ...tot de moeder het niet meer kan. Sommigen zijn thuis... Ze kunnen wel werken, maar hun omstandigheden zijn zo dat ze die kunnen realiseren. Anderen zijn op jonge leeftijd in een bejaardenhuis. Sommige mensen ken ik die 51 weken van het jaar wachten op één vakantieweek. En wij hopen dus dat we voor hen allen een oplossing kunnen brengen. Ja, en dokter, waarom is er nu zo'n grote nationale actie nodig? Als we uitspreken dat we hen in onze maatschappij niet gelukkig zien worden... en dan toch een eigen maatschappij voor hen willen bouwen... dan doen we iets wat haast onmogelijk is. En omdat dat haast onmogelijk is... moet er veel geld komen... om hen toch arbeid... toch bezigheid... toch recreatie... toch levensgeluk te geven in hun eigen gemeenschap. Wanneer er veel geld komt... wordt het dorp straks... op een niet te dure wijze beleefbaar. Wanneer er dat geld er niet zou zijn... dan... Zou het leven voor hen daar wellicht ook niet bereikbaar zijn? Hartelijk dank, dokter. Luisteraars, we hopen dat deze actie voor radio en televisie... waarvan de openingsmanifestatie een vol etmaal zal duren... ook de resultaten zal mogen boeken die men ervan verwacht. Het doel is het namelijk ten volle waard. In orde van inspectie... Vanmiddag waren wij getuige hoe een van de vier onderdelen van de Koninklijke Landmacht... in het voorjaar uitgezonden naar Nieuw-Guinea... wederom werd opgenomen in de 41ste Panzerinfanteriebrigade. Het geschiedde tijdens een korte plechtigheid in aanwezigheid... van de oud-gouverneur van Nieuw-Guinea, dokter Platteel... de oud-commandant van de strijdkracht in Nieuw-Guinea, Schoutpijn Rezer en brigade-generaal het betrof het 41 e Infanteriebataljon Stootroepen. dat in de legerplaats Ermelo werd toegesproken door de Legerkorpscommandant de Luitenant-Generaal van der Veen. Mannen van het 41ste Bataljon Stootroepen. Jullie kunt verzekerd zijn. dat het gehele Legerkorps en velen daarbuiten. uw verrichtingen daar in het verre Nieuw-Guinea. met warme belangstelling hebben gevolgd. En we hadden het volste vertrouwen dat jullie daar. ...jullie mannetjes zouden staan. En dat hebben jullie gedaan. We zijn alle bijzonder verheugd dat jullie weer teruggekeerd bent. Met je familie en met je vrienden. En ook dat jullie bataljon, dat vorig jaar gekwalificeerd werd... ...als het beste onderdeel van de 4e Divisie, weer onze gelederen komt versterken... In een dagorder van de bevelhebber der landstrijdkrachten, de luitenant-generaal van de Wal-Baken... is bekendgemaakt dat een schild wordt toegekend aan de vier eenheden van de Koninklijke Landmacht... die in nieuw guinea hebben dienst gedaan. Nadat dit aan het 41ste bataljon was overgedragen... sprak de oud-commandant van de strijdkrachten in nieuw guinea de Schoutbeunacht Rezer. Ik wens u toe... met een woordspeling als ik dikwijls schepen in de Koninklijke Marine een goede reis heb kunnen wensen, dat uw bataljon verder zal mogen dienen als een goed en gelukkig bataljon. En dat wij met elkaar, Koninklijke Landmacht, Luchtmacht en Marine, later mogen terugzien op een taak die wij gezamenlijk volbracht hebben en die ik in mijn laatste dagorder uit de grond van mijn hart kon noemen een goede, een eerlijke en onzelfzuchtige taak. Officieren, onderofficieren, korporaals en soldaten van het 41ste Infanteriebataljon stoottroepen... Ik wil u daarvoor, voor het aandeel dat u daarbij gehad hebt, hier nog eens wel mijn waardering uitspreken. Het gaat u allen wel. Vanmorgen is in de dierentuin in Den Haag de tweejaarlijkse algemene vergadering begonnen van de christelijke bedrijfsgroepencentrale. Deze organisatie met ruim 25.000 leden is een van de grootste bij het CNV aangesloten vakbonden. De vergadering heeft als opvolger van de heer Van Baren uit Scheveningen, die met pensioen gaat, tot voorzitter gekozen de heer Schotman uit Den Haag. De aftredende voorzitter werd op voorstel van de verenigingsraad tot erevoorzitter benoemd. De laatste Nederlandse vlag die in de oost heeft gewaaid... is nu officieel neergehaald. Het is gedaan door kapitein der Zee Loosen... die de vlag streek van het marinekamp van de kazerne op Biak. De vlag zal worden bewaard in het Marine Museum in Nederland. De vroege winter heeft de automobilisten in Centraal-Europa... voor heel wat moeilijkheden geplaatst. Het hier en daar dikke sneeuwdek heeft een zodanige vraag... naar winterbanden en sneeuwkettingen doen ontstaan... dat de voorraden zijn uitgeput... De bandenfabrieken hebben alles in het werk gesteld om aan de onverwacht grote vraag te kunnen voldoen. Hoewel zij alle restanten van de vorige winter tevoorschijn haalden, was het niet mogelijk alle afnemers tevreden te stellen. Er worden nu wachtlijsten aangelegd en op zijn best kunnen de banden pas over vier weken worden geleverd. De productie van sneeuwbanden en kettingen wordt in de zomer begonnen, maar tussentijds kan de productie niet vergroot worden omdat het aantal vormen ontbreekt. Het is voor de automobilisten te hopen dat de sneeuw gauw zal zijn verdwenen... zodat ze het nog even zonder de speciale uitrusting kunnen stellen. Dit was vandaag, radiokrant voor Nederland. Uitgegeven door de NCRV, 14e jaargang nummer 29. Dat waren de nieuwsberichten van 26 november 1962. Dus wie dacht dat de aanlevering van voldoende winterbanden pas een recent probleem is, die zit er volkomen naast. En mijn eigen garagist wist niet eens dat ze in 1962 al bestonden. Voorwaarts in deze reis langs fragmenten, uitgezonden op 26 november. Het is 1963. Luistert u naar een kort gesprek van Jaap Harten met Jan Wolkers. Onze gast van vanmiddag is de 38-jarige schrijver Jan Wolkers. Hij publiceerde twee jaar geleden zijn eerste boek, de verhalenbundel Serpentina's Petticoat. Hierna volgde zijn roman Kort Amerikaans, zijn verhalenbundel Gesponnen Suiker, het toneelstuk De Babel en onlangs verscheen zijn laatste roman, voorlopig laatste roman, Een Roos van Vlees. Jan, je bent begonnen als beeldhouwer. Je hebt onder andere gewerkt bij Zatkin in Parijs. En je werkt nog iedere dag in je atelier in Amsterdam. Hoe is het met je schrijven gegaan? Ja, dat is een beetje. 30 was het dat begonnen. En uh, sindsdien schrijf ik iedere avond. Hè. Dat is ook wel te merkende productie, dacht ik. Hè. Ja, En wanneer ben je dus eigenlijk met het schrijven begonnen? Ben je daarmee begonnen toen je jong was? Of eigenlijk toch pas de laatste paar jaar heb maar je de opgenomen? De, de laatste vijf, zes jaar. Ik heb dus wel. Uh, je kent dat verhaal misschien wel van die... op van die, van die, van die, uh, lage schot, het opstal, van die uilen en zo... in de toren, daar waar dus het hele thema van mijn werk al in zit. Ja. En, uh, en toen heb je dat uh, te laten uh, Daarna is er, is er een soort stilstand rond misschien, misschien intelligentiestoornis. Ik ben daar dus over bezig. Ik ben aan een uh, autobiografie bezig. En dan, en dan zat het wel eens heel uh, goed om uit de doeken doen. Hè? Ja, ja, ja. ja. En vooral om het mezelf duidelijk te maken natuurlijk. Hè, want ja, op, ik geloof dat je daarom in hele grote geschreven ja, hebt... Ja. Ja, wat er, wat er met me aan de hand is. Ja, natuurlijk. Ja. Um, wat mij in jouw werk treft, en Kees Fens heeft daar in zijn studie over jouw interraad ook op gewezen. Dat is je verdichtende vormgeving. Die het verhaal, zoals Vens zegt, sterk boven zijn toevalligheid doet, uitstijgen. Heb je lang gewerkt om dit te bereiken? Nee, dat, dat, dat gaat dus vanzelf. Dat is, een, uh, nee, dat is misschien wel een voorwaarde geweest waarom ik zo, zo laat ben gaan schrijven. Ik zou niet anders kunnen. Dus is, is als ik dus zit te schrijven, dan. dan uh, dan gebeurt er iets. Hè, dan, uh, en je hoeft dus niet lang het... overnieuw nee, nee, het gaat, te Nee, het komt er vrij gaaf uit. Er wordt dus wel veel van tevoren uh, wordt er voorbereid. Hè. Ja. Uh, maar ik hoef niet veel te herschrijven. Het, uh, het komt er allemaal gaaf uit. Ja. En schrijf je langzaam of schrijf je vlug? Nee, ik schrijf snel. Je schrijft vrij snel, snel dus. ik, dan, dan zit ik soms een half uur achter mijn schrijfmachine... met, met uh, samen handen. Maar dan, dan komt het ineens weer en dan gaat het weer. Ja, en als je huh? een verhaal begint... weet je dan eigenlijk al precies hoe het loopt? Ja, ik heb een, ik heb een, een, een, een vrij gave conceptie in mijn hoofd. Er kan nog van alles gebeuren. Maar de, de hoofdbouw... Huh? En wat de bedoeling is, wat ik wil uitdrukken met het verhaal, waar het om gaat... het staat me heel duidelijk en helder voor, voor ogen, ja. Ja. ja. Gerard van het Reven heeft het stigma gezegd... en vergeet niet, al klinkt het nog zo zwaarwichtig... de creatie is een religieuze bezigheid. Ben je het daarmee eens? Jawel, ja, ik geloof dus wel dat het je zo erg te pakken moet hebben... dat je, nou ja, dat je, dat je uh, bereid bent om jezelf te offeren, zo, hè? Ja. Ja. Uh, je hebt al heel wat geschreven. Wat schrijf je liever, verhalen of romans? Nou, ik heb, dus, uh, ik heb eerst een, een verhalenbundel geschreven, toen een roman. Toen weer een verhalenbundel, nu, nu een roman. Het, het gaat dus net als, als thuis met mijn ouders. Hè? Je is een jonge meisje, jonge meisje, om en om. Ja, en dat, is, uh... dat hou je zo vol. Ja, ja dat is gewoon uh, erfelijk dus. Hè, ja. <laughs> uh, je hebt dus in je interview met Piwep gezegd... Uh. ik heb soms het idee dat ik wel een aanleg heb voor het occulte... maar ik wil die niet gaan gebruiken, want je hebt er geen pest aan... Hoe heb je eigenlijk je aanleg voor het occulte ontdekt? Nou, als kind dus ontdekte ik vaak dat er, dat er dingen gebeurden... Die, uh, uh, die ik van tevoren voorzien had. Hè, kleine gebeurtenissen gewoon. En dat heb ik nu ook nog vaak. Hè, dat er mensen komen, dat er uh, bepaalde dingen gebeuren die ik uh, uh, voorzien heb. Ja. Hè? Nou heeft iedereen, die maakt natuurlijk zo verschrikkelijk veel uh, mee... En, en, en bedenkt zoveel bij zichzelf dat als er dus iets vanuit komt... Dan, dan springt dat er ineens uit als... Uh, maar het komt bij jou dus vaak uit, dat als je iets... Ja, ja, bepaald dat er later Ja, dat, ja, dat, dat, later, dat, dat gebeurt. later gebeurt, ja. ja, ja dat ja. heb ik wel. Ja. Maar ik, daar recht ik ook helemaal geen waarde. Ik doe er ook niets mee en zo, hoor. Ik, ik, ik vergeet het gewoon. Ik denk, hé, dat is typisch, maar uh, verder niet. Nee, je gaat geen uh, spiritistische avondjes nee, houden. Nee, nee, nee, nee. Je toneelstuk De Babel is onlangs in première gegaan. Ik wou ik eens vragen, hoe ben je gekomen een stuk te schrijven? En hoe vond je dit werk in verhouding tot je proza? Nou, ik heb dit... Uh, Toneelstuk. Heb ik in 1960 heb ik dus de opdracht daarvoor gekregen van de gemeente Amsterdam. En in 1961 is het geschreven, dus voor de roman, voor de meeste verhalen. Ja. En, en, uh, heb je het gevoel uh, dat dit nog iets je hebt losgemaakt, eigenlijk, deze opdracht? Ja, misschien wel. Want je merkt in dit toneelstuk toch dat het, het heeft wel, volgens mij heeft het wel een hechte bouw. Hè? Een bewuste hechte bouw. En ik geloof dat ik daar met daar heb ik wel veel aan gehad. Ik vind het toneel moet je wel bepaalde dingen. Uh, heel duidelijk van tevoren weten. Ja, of dat er helemaal uitgekomen is, ja, dat weet ik niet. Ik heb zelf uh, nog wel wat kritiek op, hem. Uh... En vind je dat je veel gehad hebt aan de opvoering... dat je geleerd ja, hebt van ja, het dat zien wel, Ja, dat wel, stuk... ja, wel. Je moet het zien spelen, dan weet je pas wat er... Uh, ik bedoel, vergeet niet, dit komt zo van mijn schrijfmachine af. Ja. In Amerika zijn ze er een jaar mee bezig. Ja, huh? ja. Wordt het overal in de provincie opgevoerd voor studenten, try-outs. Ja, ja. en, en, en dat hebben wij niet. Dat ja. hebben wij niet. En dat is natuurlijk een, nor, een funest, funest eigenlijk... En dan kan je er van alles aan doen. En dat kan nu niet meer. Ja. Er zijn nu dingen die, die je zou willen veranderen en het gaat niet. Ja. Dat wil jij niet meer doen? Dat kan niet. Dan zouden de spelers dus zouden iedere week weer opnieuw moeten gaan repeteren. Die hebben ja. de oude tekst. Ja, ja, de, dat, dat geeft de, een Hij nog in hun hoofd en een sticht verwarring. Ja. Dat zou misschien, als het, als het voor de televisie komt, zou dat kunnen. He, of als het over een jaar nog eens opgevoerd wordt. Maar nu kan dat niet. Nee. nee. Maar nee, ik nee. zit er wel vaak bij dat ik dingen, dus opmerken en aantekenen en zo... die ik zou willen veranderen. Maar uh, nu, nee, dat kan niet. Nee. Nee, nee. nee. Uh, Ik heb gehoord dat je bezig bent met je autobiografie. De titel voor koffie en thee is al tot de buitenwereld doorgedrongen. Wou ik eens vragen, waar begin je in dit boek... Ik bedoel, op welke leeftijd? Ja, dit boek laat ik dus beginnen met mijn, met mijn jongste herinnering... toen ik een jaar of twee, drie was. En, uh, dat eerste deel gaat dus tot mijn twintigste jaar. Nou ja En als dat af is, zal ik wel zien uh, hoe het verder gaat. Ik was er dus al heel ver mee, maar toen ben ik, uh, heb ik eerst een roos van vlees afgemaakt. En ik laat het nu weer een poosje liggen, want uh, uh, ik heb nog uit die periode... wel dertig, wel veertig verhalen die in de, in de loop der jaren loskomen. Uh, dus die ga ik eerst uh, gebruiken... Hè, en dus niet uh, de, de, de werkelijke feiten hè, op tafel leggen. Nee, maar ze eerst dus in hun verschrikkelijke... Het gebruiken als, ja, ja, ja, ja, als, als materiaal. Ja, ja, ja. En dan later... Ja, en dan later kom ik dus in die autobiografie ook terug op, op die verhalen. En, en, hè. Ja, dan wil je dus eigenlijk de, de achtergrond ja. laten zien ja. van, van je verhalen. Van, ja. Ja, ja. Nou, dan staat ons van jou nog heel wat te wachten. Ja. En uh, ik mag wel zeggen, ik persoonlijk verheug me er enorm op op je verdere werk. En ik wens je nog veel succes. En inderdaad stond ons ook nog heel wat te wachten van schrijver Jan Wolkers. Dit was een gesprekje uit 1963 in een bijdrage van De Vara. De regeringscrisis zijn van alle tijden. In dit fragment van 26 november 1966 is de KVP-raad bijeen. Frans Stultjens deed voor de VARA-verslag. De Katholieke Volkspartij heeft vandaag in een bos de onlangs uitgestelde partijraadsvergadering gehouden. Een tamme bijeenkomst waarop fractievoorzitter Schmelzer... nog eens omstandig uit de doeken deed... waarom zijn fractie het kabinet Kals naar huis stuurde. Een stukje demagogie was te beluisteren. toen Schmelzer de kritiek van Partij van de Arbeidzijde citeerde. dat er achter de motie meer stak. Het kabinet stond op het punt om. Um, de wetgeving af te ronden. ten aanzien van het Continentaal Plat. Maar dat was beroerd voor de oliemaatschappijen. De speculatiewinstbelasting was in de molen. De, onderneming, de herziening van het ondernemingsrecht stond op stapel. Uh, de herziening van. of het, uh, het scheppen van een stakingsrecht was onderweg. De grondspeculatie zou uh, worden voorkomen. Dat wenste de KVP niet. En omdat dat stond te gebeuren, moest dat kabinet vallen. Dat is het verwijt wat we nu te horen krijgen. Kijk, we zouden het hoofd koel cool houden, had ik u gevraagd, meneer de voorzitter. En uh, dat is niet altijd even eenvoudig. Maar soms uh, is het werpen van een blik op ons eigen verkiezingsprogramma wel eens afkoelend waarbij het nog altijd een groot verschil is tussen verkiezingsprogramma en uitvoering ervan. Op de vergadering waren KVP-ministers uit de ploegen Kals en Zelstra niet welkom. KRO-voorzitter Van Doren, een van de vier tegen de motie Smeltzer, betreurde dat. Ik vind het inderdaad wel jammer. Ik geloof dat het op zichzelf heel gezond zou zijn geweest. En ik heb de heren Kals en Bogaars bepaald veel te hoog... dan dat zij iets dergelijks maar in hun hoofd zouden hebben gehad als nu in deze fase waarin wij zitten, ook maar enige activiteit te ontplooien... die ertoe zou kunnen strekken een soort breuk, een soort splijting te veroorzaken. Evenals meester Van Doorn pleit ook de heer Aarden... voor een samengaan van de KVP met de Partij van de Arbeid. Ik geloof dat het belang van het land niet gediend is... dat wij beide als partijen nodeloos ons uit elkaar laten drijven... En laat ons oppassen voor de vos die die passie breekt. Meneer de voorzitter, en als wij dus hieraan willen vasthouden... en in alle waarachtigheid willen vasthouden, meneer de voorzitter... laat ons dan alles wat redelijk noodzakelijk is doen... om nodeloze verwijdering tussen twee partijen... die voor de herstructurering van ons land van grote betekenis zijn... dat we die verwijdering laten vergroten. En daar hebben wij zelf verantwoordelijkheid voor. Ik dank u wel. NKV-voorzitter Mechtens handhaafde ook vanmiddag... zijn mening over het laten ontstaan van een kabinetscrisis door de KVP. De sociaal-economische situatie stotten een crisis niet toe, zei hij. Ik meen nu dat de fractie te weinig rekening heeft gehouden... met deze inzet en met deze regeringsinzet. Vervolgens heeft men naar mijn oordeel onvoldoende zwaar laten wegen... de gevolgen van een kabinetscrisis. Wat iedereen al verwachtte, gebeurde dan vanmiddag. Ik wil nu mijn functie neerleggen. Dat ik overigens doe zonder rancune, meneer de voorzitter. En ik wil dit duidelijk stellen vanwege... en het het aan vanwege de last aan de dubbele beleidsverantwoordelijkheid. Dat wil dus zeggen dat ik niet de KVP druk toekeer. Integendeel. Al dus NKV-voorzitter Mechtens... Verder bijna uitsluitend lof voor de KVP-fractie. Kritiek was er wel op de publiciteitsmedia. Vooral op de KRO en op de Volkskrant. Voor die wandelganger, meneer de voorzitter, die op hol sloeg... en niet geremd werd tussen hoofdredactie en directie. Minder begrip, meneer de voorzitter, voor onze Volkskrant... die wekenlang schijnbaar een doel belust, bewust beleid tegen onze KVP voert... Uit deze dagelijks kapot tracht te schrijven tot op de dag van verborgen. En dat was het dan. De partijraadsvergadering van de KVP in Den Bosch. U hoorde een radiofragment over de kabinetscrisis. De KPN-raad was bijeen op 26 november 1966. We slaan vijf jaartjes over en eindigen deze vlucht in het verleden... van Max op Radio 1, precies 40 jaar geleden, op 26 november 1971. De VPRO op locatie, volgens mij, met een reportage... over de toen al spraakmakende Schilderswijk in Den Haag. Het begint wel heel feestelijk met een staaltje van muzikaal talent. Dat die werk veel te traag. Ze praten nu al jaren van saneren. Het Schilderswijk beloofde ze het eerste aan de buurt, Maar niemand die het nu eens gaat proberen. Als Wolfsman wil gaan bouwen, geloof me het is waar. Dan zegt mijn beste kerel: doe nu toch niet zo raar. Dit is de vrijdagavond radio. VPRO, VPRO. Dit is de vrijdagavond VPNO De regering die we hebben, die doet er ook niets aan Want die denken, ach, voor die vier korte jaren Die hebben al genoeg te doen met al hun massa schuld Die moeten miljarden bij elkaar vergaren En als je er met plannen komt voor te bouwen of zoiets Dan krijg je geen vergunning, dus stad help je ook niet Dat is de Vrijdagavond Radio We hebben nu een speeltrein, het is op de Delftse laan. Er staat een wip, klimrek en een schommel. En als je kind er spelen wil, dan gaat dat echt niet door. Ze breken er hun nek over de rommel. Waarom daar nu geen hek omheen met bewaking als het kan? Kom burgemeester, doe eens wat en toon je nu een man. Dit is de vrijdagavondradio. VPRO, VPRO, de vrijdagavondradio VPRO. VPRO VPRO VPRO Dit is de vrijdagavondradio VPRO Radio VPRO Dit is de vrijdagavondradio We zijn weer in de Rembrandtstraat 370, waar iedereen tot 8 uur welkom is met reacties op wat we gaan uitzenden. Vanavond gaan we het hebben over de positie van de winkeliers in de wijk. Verder draaien we wat verzoekplaatjes. En tenslotte vertellen we wat meer over de negen clubhuizen in de Schilderswijk. Over het algemeen zijn er in de Schilderswijk voldoende mogelijkheden... voor de bewoners om hun boodschappen te doen. De belangrijkste winkelstraten zijn de Vajantlaan, de Hoefkade en de Hobbemaastraat. En bovendien ligt de buurt niet zo gek ver van het centrum. En wordt er drie keer per week op de Herman Kosterstraat markt gehouden. Ook kregen we de indruk dat de middenstand er in de Schilderswijk... niet slechter aan toe is dan ergens anders. Een uitzondering is echter het gebied rond het Oranjeplein... waar de laatste tijd flink gesloopt is en nog steeds gesloopt wordt. In dat deel van de wijk is het aantal winkels flink teruggelopen. Tussen 1 april 1970 en 1 april 1971, dus in één jaar tijd... zijn er in de Schilderswijk 49 winkels opgeheven. Middenstanders en bewoners in de omgeving van het Oranjeplein... zijn niet erg te spreken over de gevolgen van de winkelsluitingen. Ja, ik kom er wel eens hier en bij de bakker en zo, maar verder is er niks meer. He. En de schoenenwinkel winkel dan, he. Maar de aardigheid is weg, die is er niet meer. Gezelligheid is weg, maar het schoon. Nee, dat is echt, echt niet meer leuk hoor. Ze waren goedkopere woningen voor ons gaan behouden, dan komen we allemaal weer terug. En dan slagen we terug en alles komt weer terug. Ik was altijd hier in de buurt aan het winkelen. kwam altijd. En over. over de concurrentie die de kleine zelfstandige ondervindt van bedrijven met meerdere filialen, supermarkten en warehuizen, willen we het hier niet in de eerste plaats hebben. Wel willen we iets meer weten over de positie van de zelfstandige winkelier die zijn zaken moet stopzetten in verband met de dreigende sanering. Ja. Het is een heel moeilijk probleem. Een winkelier die dus 30 jaar in een bepaalde wijk zit... en dus uh, geconfronteerd wordt met het feit dat hij moet gaan verdwijnen. Dat hij weggesaneerd wordt. Dat is natuurlijk een, uh, een verschrikkelijke opgave. Daar heb je maanden voor nodig om dat te verwerken. Maar ik meen dat je de plicht hebt dus om je op je nieuwe situatie in te gaan leven. En je daarop in te gaan stellen. U uh, bent dus best tevreden over wat de gemeente gedaan heeft... Uh... ...om u uh, schadeloos te stellen? Ja. Nou, ik ben er uh, erg tevreden over. Ik kan natuurlijk nog niet precies vertellen dus hoe ik in de toekomst uitpak... ...omdat het bedrag wat ik ga krijgen uh, toereikend moet zijn voor mij... ...om een tijdje uit te zingen, om me om te schakelen. Een nieuwe toekomst. Ah. Een verslag was dat vanuit de Haagse Schilderswijk op 26 november 1971. De nieuwbouw die startte uiteindelijk in 1973 met het eerste nieuwbouwplan rond het Oranjeplein. Dat project telde 400 woningen aan de Jacob Katstraat en de Hoefkade. En vormde de opmaat voor een hele ingrijpende stadsvernieuwing die meer dan 30 jaar zou duren. Sinds 2007 is het een van de zogenoemde vogelaarwijken. Ofwel probleemwijken maar liever aandachtswijken genoemd. De Schilderswijk, tja, het kan verkeren, heeft onze eigen brede rode eens gezegd. Daarmee komt een einde aan deze radioreis... langs fragmenten van de datum van vandaag, 26 november. We begonnen in 1955 en eindigen dus precies 40 jaar geleden in 1971. Het is tijd voor een kort journaal... en daarna gaan we verder met nachtvluchten van Max in het volgende uur... Twee creatieve heren in twee afleveringen van een leven lang. Heel graag tot zo.